Het dodental van het tsunami van zaterdag in Indonesië is gestegen naar 373. Volgens officiële cijfers raakten ruim 1450 mensen gewond... en worden er nog 128 mensen vermist. Honderden militairen en vrijwilligers zoeken op de stranden van West-Java en Zuid-Sumatra... tussen de brokstukken naar slachtoffers. De meeste slachtoffers zijn Indonesische toeristen die aan de kust vakantie vierden... De familie van het omgekomen meisje Dasha Graafsma uit Hilversum looft 10.000 euro uit voor degene die de gouden tip heeft waarmee de zaak wordt opgelost. Eind 2015 stelde de OM vast dat het meisje van 16 na een avond stappen haar leven had beëindigd door voor een trein te springen. Maar de familie gelooft dat niet. Haar familie hoopt dat iemand die meer weet over haar dood zich nu meldt. Koning Philip van België heeft in zijn jaarlijkse kersttoespraak... politici op hun verantwoordelijkheid gewezen. Hij roept op tot een open en oprecht debat... in de aanloop naar de komende verkiezingen. Volgens Belgische media werd de speech van de koning al geschreven... voor de definitieve val van het kabinet en daarna niet meer aangepast. Ze spreken van Philips meest politieke toespraak tot nog toe. De koning verwijst onder meer naar de grote klimaatmars in Brussel... en de protesten van de gele hesjes. Een 19-jarige Eritreer is veroordeeld tot drie jaar cel... voor het meermaals brandstichten bij een complex voor vluchtelingen... in Lent, bij Nijmegen. De rechter houdt hem verantwoordelijk voor drie branden. Alle drie de keren gebruikte hij wasbenzine... om s'nachts brand te stichten in de trappenhuizen van het complex. Aanvankelijk bekende de man de branden, maar later verklaarde hij... dat hij zou zijn bedreigd door een jongen uit Rotterdam... die zou volgens de Eritreer ook de branden hebben aangestoken. De rechtbank gelooft dat niet... Het weer vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen. In het binnenland daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen eerste kerstdag af en toe zon en een graad of 7. Tweede kerstdag is het bewolkt en er is al kans op nevel of mist. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Voor de derde laatste uur van Stanford op zaterdag. Een lekkere gauwou van Elton John samen met Kiki D. En don't go Breaking My Heart. Nou, derde uur, het is alweer zover. Ja, tijd vliegt ja, voorbij, ja. hè? En uh, Time dat, flies. Nummer, dat nummer wat je net gedraaid hebt, doet mij denken aan een hele andere zomer van, van 1976. En wat was... heb je daarin uitgevoerd? Nou, niks. Maar oh. die plaat kwam uit 76. En uh, die was minstens zo, uh, zo gedenkwaardig als die zomer die we afgelopen jaren hebben meegemaakt. Droog, warm, en er kwam geen heen dan. Kijk, dus nee, maar dus ik denk uh, misschien dat je een vriendinnetje of zo... Uh, nee, uh, 96, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, want uh, toen was Jaapje Koper nog maar een, een piederkie van negen. Dus, uh, dus wat dat gaat, uh, geldt dat niet. Maar uh, het kan altijd natuurlijk. Uh, we gaan, uh, als het goed is, uh, Rob, uh, nog eventjes uh, terug naar uh, burgemeester Niek Meijer... die een uh, druk uh, weekendje uh, achter de rug had. Ze heeft 17.000 zijn inwoner uh, moeten begroeten en... Uh, vanmorgen achter de présence geven bij Goedemorgen Zandvoort. En ikzelf had hem natuurlijk ook nog even de nodige vragen gesteld. En dit onderdeel dat ging over ja, de dreiging aan het adres van een burgemeester. En dan natuurlijk in het licht ook van onze ja, burgervader in Haarlem, Jos Wienen. Want daar ging het eigenlijk over.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 Don't worry, be happy. Oh, Mooi, ja, toen deze van uh, Bobby McFerrin, God worry, be happy, eindelijk kwam die plaats. We moesten er even op uh, wachten. Toen uh, zaten we meteen in de studio, Jaap, Fred en ik zelf. Uh, ga gewoon happy wezen, man. Ga ja, ah, gewoon happy wezen. Ja, van Johnny camaro en Cam Johnny Camaro, dat ja, was heel veel. Alfred Lagarde, hè? Kijk, die zat, erachter, die zat erachter. Ja.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 Pom pom pom. Pom, pom pom pom pom. Ja, dat doet niet mee. Strafpunten. <laughs> Een van de meest gedraaide kerstplaten. Deze van Paul McCartney. En we all stand together. Straks, zo rond kwart voor vijf, dan krijgen we het gedicht van de dag. Weet je er al uit wat gaat worden, ja? Ja, ja, ja, ja want ik. Eh, kijk, dan ga ik natuurlijk niet verder zoeken. Dan, eh, dan halen we er eentje van Marco de eh, Messe weer tevoorschijn. Want ja.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 Het duurt te lang en alsjeblieft Jaap, ga niet mee zingen. Nee, ik ga niet mee. Oké, zo dadelijk het gedicht van de dag. Ja.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 al een tijdje, en we moeten door, dus voor de laatste keer, het spijt me, het duurt te lang, wow, het duurt te lang, nou, zo lang duurt hij ook weer niet hoor, deze zin. Eh, iets meer dan twee minuten, het duurt te lang, en we gaan over naar het gedicht van de dag, ben er klaar voor, Jaap?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 Je denkt uh, ik maak hem niet te lang vandaag. Nee. <laughs> nee. Want het duurt al te lang. Het ja, duurt te lang. Ja, dat krijg je. En ook duurt te lang. Ja, ja, die dat, dat zit ook wel even ja, het in, in het uh, hele uh, repertoire in mijn hand. Got my mind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 Dus, want okay. had jij dan weer een kerstplaat in gedachten? Ja, nee, ik, zit, ik, zit, uh, ik heb de hele lijst uh, voor me. Nee. Dus uh, zou het uh, Mariah Carey worden en All I Want. Oh, All I Want, want, I want voor Christmas. Uit, ja. Ja. Ja, hij, zit, hij zit er wel tussen, maar <laughs> jij mag hem draaien. Uh, ja, ja daar ben jij er vanaf. <laughs> daar ben ik er vanaf. Ja. <laughs> of Happy Christmas Wars over. Dat is van... Van John Lennon. John Lennon had er ook nog geen Nou, als we dan toch met George Harrison, dan heb ik liever die van John Lennon wel. Dat was mijn idee ook hoor. Precies. Die gaan we erin. Gooien. maar eerst nog even voetbal. Want Jaap, de wedstrijd is inmiddels al lang ten einde. Tegen SVL.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 is er niet, niet fris. Uh, vorige week dan een, een super uitslag met uh, 9-2 ergens uh, wat ik uh, tussendoor gelezen heb in wedstrijd en nu 2-2. Kun je zeggen, het herstel is ingetreden. Ja, we hadden vorige week Jan van der Leden daarover uh, in de uitzending. <laughs> ja, het was en maar een 10-klapper. Jan, Jan zei echt, uh, ik ben uh, mis aan het uh, WhatsAppen de, de eindstand van de wedstrijd, hè, want die is net afgelopen 9 tegen 2. Ja. Ik zeg, weet je het zeker, Jan? Ja, ik weet het zeker. <laughs> Hij zegt, maar zo reageert iedereen van, ben je helemaal gek geworden? Dat kan helemaal niet. Uh, ja. Maar het gebeurde toch, 9-2. Uh. Maar ja, vandaag 2-2 einde en dan uh, de penaltis...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 En dan denk je, pot voor de, ik heb net een ontbijt. Maar het is, voor hem is dat uh, koolhydraten. Want dat, zet, ja, dat hebben die lui natuurlijk hartst, uh, uh, heel hard nodig. Dat is nodig. En vandaag gaat voetbal die weer mee. Ja, ja, helemaal goed. Nou, so dan komt hij aan, hè? Ja. Zo! So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 Oh, ja. Ja, ja, je noemt even de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Uh, ja, die account. neem ik er even bij. Ja, dat snap ik. Nou, dankjewel uh, Jaap. Ja, uh, krijgen we ook nog een soort moment van uh, afslui afsluiting... Uh, wat uh, in de traditie van dit uh, programma zit? Uh, ja, uiteraard. Uiteraard. Ja, ik, dat ik. ja, dat heeft iets met Monty Python geloof ik Dat bedoel ik. Nou, we wensen iedereen een hele fijne kerstdagen. Ook namens AJ, die er niet is. Namens AJ ook, ja. uiteraard. En namens uh, Jaap Koper... Fred, dus hij gaat het zelf zo meteen nog wel even verklappen. Ja, ja zeker, zeker. Zeker weten. Oké, okay, nou dankjewel nogmaals, Jaap Koper. En uh, ja. de volgende week dan uh, ben ik weer met AJ. Want dan ja. is hij alweer terug. Is hij dan alweer dan weer? Dan is terug? hij alweer terug. Ja. Ja. Maar Dan hoop ik dat de verliezen.